Toen agenten de auto doorzochten, vonden ze de zakken heroïne. Sanne Wevers heeft geen medaille overgehouden aan haar optreden in de finale op de balk bij de WK Turne in Doha. De 27-jarige Wevers begon aardig, maar verloor na een halve minuut haar balans en viel van de balk. Ze eindigde op de zevende plek. Het goud ging naar de 18-jarige Liu Tingting uit Japan, die voor het eerst meedeed aan een WK.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 And just when it feels right You so say you found someone to hold you Does she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 Magic woman, a puzzle to me.